Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De bekende advocaat Ines Wesky blijft twee weken langer vastzitten. Vrijdag werd ze opgepakt. Wesky is de advocaat van Ridouan Tachi En het OM denkt dat ze berichten van Tachi doorstuurde naar andere criminelen. En berichten van hen weer doorgaf aan Tachi. Wat Ines Wesky er zelf over te zeggen heeft, weten we niet. Ze zit in beperkingen, zoals dat heet. En dus mag ze niet met de buitenwereld praten. Collega's van haar advocatenbureau hebben laten weten dat ze de verdediging van Tachi heeft neergelegd. De NPO wil dat Ongehoord Nederland niet meer op tv te zien is. Ze hebben staatssecretaris Oesloe gevraagd de licentie van die omroep in te trekken, zodat ze het niet meer kunnen uitzenden. De NPO heeft Ongehoord ook voor de derde keer een boete gekregen, gegeven van 130.000 euro. Dat gebeurt omdat ze zich weer niet aan de journalistieke regels hebben gehouden. Ongehoord Nederland noemt de nieuwe boete een aanval op de vrijheid van meningsuiting. In Spanje wordt vandaag een heel oud graf opengetrokken. Het gaat om de lichtplaats van José Antonio. Primo de Rivera, een fascist. Hij ligt in 1936 begraven in een basiliek, in een vallei... die is opgericht door oud-dictator Franco. Zijn lichaam werd ook al verplaatst. En dat heeft alles te maken met een, met een wet die vorig jaar is ingevoerd... zegt correspondent Edwin Winkels. In die wet staat dat niet iemand uh, in die basiliek een prominent graf mag hebben. Uh, dat wist de familie. Het is de familie van die Primo de Rivera... Uh, die de regering verzocht heeft om hem dan maar te verplaatsen. Ja, dat gebeurt nu naar een begraafplaats in de buurt van Madrid. En de Britse koning Charles heeft zitten schrappen in zijn Spotify playlist. Binnenkort wordt hij officieel gekroond en om dat te vieren heeft het Britse ministerie van Cultuur een lijst gemaakt. Met allemaal beroemde Britse artiesten zoals The Beatles, Kate Bush en David Bowie. En deze band stond er ook op. 500. Proclaimers uit Schotland zijn nu uit de lijst geknikkerd. Mogelijk heeft het iets te maken met uitspraken van de zanger... die was kritisch op het Britse Koningshuis... en zei in een interview dat niemand Charles heeft gekozen. Het weer tussen de buien doorschijnt de zon bij 10 of 11 graden. Ook morgen vallen er weer buien opnieuw ook zonnige periode... en een graadje of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen de afritten Zaandijk en Avenhoorn. Door een pechval heb je daar een kwartier tijdverlies. De rechterrijstrook is dicht. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je vijf minuten vertraging voor Knopend Velzen. Tot zover de verkeersinformatie.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 It's getting fly yeah. What are we gonna do? party That's where we gonna start Saturday.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 Uh, even kijken. Um, en natuurlijk Jan van der Leden. We willen weten hoe het gaat met het voetballen. Nou, net was het nog uh, 0 tegen 0. En we horen het zo dadelijk van Jan... Uh, of daar verandering in gekomen is, uh, Benno. Ja. Nou, nou, record day. We ja, hebben ja. een plaatje klaarstaan ja, op ja, ja. Piniu. Het ja, door, we ik. gaan eens even terug naar 1975. Hopelijk met De, de ruik, tijd he? van uh, Radio Veronica, weet oh, je ja. wel. Vanaf C ja, uh, ja. nog uh, uitzendende een illegale zender. En uh, enorm populair in Nederland want en het klonk ongeveer zo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 En het is vandaag Record Store Day, uh, Benno. Jazeker. En wij gaan er zeker aandacht aan besteden. Straks nog uh, verderop. Ja. Met uh, Tobias Osterhuis uh, gaan we praten. Hij heeft een uh, plaatszaak in uh, Haarlem. Een van de weinige plaatszaken. Eén platerzaak. van de weinige ja, ja. En uh, straks meer inderdaad over het uh, vinyl. Wij draaien de vinyl trouwens. Ik hoorde een ruisje. Ja, ja. ja, ja, ja. Een klein ruisje Kleine. van uh, Veronica. 1975, ja, ja ja, ja, ja, toen waren wij nog heel, heel jong. Heel, heel, heel jong. jong. Ja, ja, ja, ja. Benno en, ben en, en, en Jan. En Jan, Jan ook? Ja, Jan, hoe oud was je in 1975? Toen was ik uh, 18. Oh, ja, dan was nog begin. jong. We gingen naar de mariniers, hè. Ging ik uh, dienst. Oh, Zeker, ja? naar zeker. de mariniers? Oeh, ja. geen ruzie met jou krijgen, Jan. Is, nee. <laughs> Jan, de license to kill, hè?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 Maar verder is het een gelijk opgaande strijd. Oké, okay, nou, de vorige keer hadden we een scheidsrechter... die niet echt uh, lekker ja. floot, weet je nog? Ja. Hoe, hoe ja. is het uh, vandaag? Gaat het goed? Nee, absoluut niet. Weer <laughs> niet? Het is weer zo'n heel raar fluitertje. Ja. Jeetje. Die man die uh, ANVJ maakt twee keer eens en hij laat het twee keer gewoon weg. Hij blijft niet gewoon weg. En hij zegt, ja, het, het schijnt ook een nieuwe regel te zijn. Dat uh, hoorden we ook net. Dat als de bal van jouw eigen lichaam komt tegen je hand aan, dan is het geen eens meer. Oh. Dat schijnt een nieuwe regel te zijn. Oké. Okay. Dat werden wij net ook van uh, de toon gesteld. Ja, ze hebben sowieso uh, vreemde regels, want uh, ja, een bekertje mag je niet het uh, veld in gooien, maar wel ballen ook, hè? Gewoon. Ballen wel. Extra, extra ballen die mag je wel gewoon het veld in gooien. Dan <lacht> gebeurt er niks met de wedstrijd. Nou. Ja, nou, dat, dat wist je niet. Dat wist je ja, niet. Ja, ja, heel aparte regels dat. Maar dan is de verwarring wel compleet natuurlijk. Als iedereen uh, echte voetbal op het veld gooit... dan, uh, dan weet niemand meer waar die, uh, welke bal de, wel, de echte bal is. Dus uh, Precies. Zo ik is vroeg, vroeg, vroeg het. Vroeger, heb ik het wel eens Oh ja, Jan. Was is een beetje ja. ondeugend. Ja, een beetje wel, ja. Ja. <laughs> ja. Het schept wel enige verwarring natuurlijk, hè. Moesten proberen de wedstrijd naar je toe te trekken. Ja, nou ja, dat is ook zo. Alles te gebruiken hoor. Ja, alles alles, alles. alles, precies. Nou ja, we zijn uh, bijna aan het uh, einde van uh, de eerste helft, neem ik aan, Jan. Is het nog steeds 0-0. Ja, 0 -0? Het is nu een blessure, een blessure aan onze kant. Daar oh jee. Op de grond. Wie? Wie? De eerste van de tribune al te trekken naar de kantine. Dus je uh, oh. gaat lekker aan het bier. Oh, Zeker, ja. want het weer is uh, nog steeds uh, een beetje, beetje regenachtig. Maar iets minder dan net? Nou, of... het, is, het is droog hoor nu. Het is droog ja. nu, oké. Okay. Ja, ja. Nou ja, we spreken elkaar uh, voor de tweede helft uh, weer, Jan. Ik spreek je straks. Is goed, dankjewel Tot voor dan. dit moment. Oh. Tot, Tot straks. 0-0 nog steeds trouwens, uh, Benno. 0-0, mogelijk. Oh, gelukkig. Ja. I heard a million times before I came to you the other side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 Oh, dat weer wel. Het kan gelukkig allemaal bij elkaar. Ja, geweldig, geweldig. En over jouw kroeg gesproken, uh, Annex Eetcafé, is het toch, Ron? Uh... Yeah, okay, oh, uh, Dit het weekend, ja, oké, lekker. Oh, in Een hapje bij de borrel, hè. Ja, oh, een hapje ja, bij, de oh, we bij de borrel. Maar ja, goed, pas. we gaan naar de Koningsdag natuurlijk, of Koningsnacht. Wat, wat is jouw programma?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 en uh, tussentijds, uh, als, uh, als ze nog niet begonnen zijn. en uh, tussendoor in de pauzes. Uh, hebben we Party Noppie. Party Noppie, geweldig gedaan. Dus uh, ja, Party Noppie die, uh, die gaat de boel ook opzwepen, natuurlijk. En uh, uh, die is er al DJ, bij de neem ik aan. Ja, ja, Noppie. Ja, ja Noppijners. Ja, helemaal goed. Ja. Dus. En, en Ron, uh, ja, ik weet niet of je over de, over de buren mag spreken. maar wat gaan die doen, de buren?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 te vermaken. Ja. Maar er zit altijd ook een hoop kosten en uh, geregeld bij, ook uh, vergunning aanvragen en dat soort dingen. Dat nee. is niet makkelijk allemaal. Nee, dat snap ik. En, maar hoeveel plezier beleef je er zelf dan nog aan, aan zo'n Koningsnacht Koningsdag? Nou, als je iedereen ziet genieten, dan, dan, dan, dan geniet je zelf ook natuurlijk. Hè. Ja, ja.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 Dat is jammer. Dat ja. is zeker jammer. Nou, heel ja. veel plezier uh, de komende week, uh, Ron. En ja, dank je wel voor je tijd. Jullie ja. ook, hè? En uh, iedereen is welkom. We, ja, gaan, okay. we gaan er weer een feestje van maken. In uh, klokslag drie uur liggen we voor de deur. <laughs> Oké. <Okay. laughs> dank je wel, Ron. Oké. Okay. Jullie ook bedankt. Hoi. hoi, hoi. hoi. hoi.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 Alle zorgen, lachend in de storm, de golven van de zeewaarde is jouw kracht enorm. De polvloed, je lange, gouden strand, geen vermoeidheid, het kind, spelend in het zand. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, in kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, Ja, het was een lange strijd, een mooie strijd, een heftige strijd. Van het tussen Piet en wereld. En we hebben een winnaar! Natuurlijk heb je winnaar, Zo wordt het winnaar winnaar, Mooie meet! Ik huppel door het dorp, dansen ongoed. Ik zeg iemand gedag, ik weet die zit bij hem bloed. Hoort is het woord, hier is het allemaal. We delen dat gevoel, hier spreekt het Zullen we gaan zitten, direct? Wat denk je? Ik blijf even gewoon hier, uh, als je het niet erg vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haar inhalen. moet je eruitjes bij? your heart and will astound you and I need your loving like the sun Dat sloot wel een beetje aan bij het gesprek wat we net hadden, Benno. Ja. Everybody's gotta learn sometimes. Ja, inderdaad. Yo, de, nou, dit nou ditmaal niet de gouden oude uitvoering van de Gorgies... Maar wel, deze van Beck. Ook leuk om te draaien zo op de zaterdagmiddag. Zeker. En, uh... Het is uh, half vier geweest. Gaan we evenementjes... Uh... Ja, ik ga even wat evenementen met jullie doornemen. Voor de tiende keer zijn er honderden kunstwerken van kinderen... in het Tijders Museum te Haarlem. En dat is sinds afgelopen woensdag fantasie...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 Het Tuinwandproject, zoals het heet, beleeft dit jaar zijn tiende editie. Speciaal voor dit jubileum zijn de kunstwerken deze keer opgehangen in de gang naar de tentoonstellingszaal. Woensdag vond de onthulling plaats van het ReuzenRariteiten Letterbak. Nou, dat is wel iets leuks voor uh, Witfeuten. Het ReuzenRariteiten Letterbak, ik denk niet eens dat hij het accepteert. Of Scrabble natuurlijk, zoals we dat vroeger speelden. Bestaan uit honderden doosjes door 30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 tot deze tour is dat gekomen. En wil je ze zien, het uh, Nederlands uh, Ensemble samen met de Jamaicaanse artiesten. dan kan dat 6 mei in de Phil, zoals we dat tegenwoordig noemen. Beter, in, ja. beter. En uh, wat zeg je? Dat in... is beter, de Phil. De Phil, ja, veel beter. Uh, 6 mei in Harlem.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 Hmm, nee, het, het hangt een beetje tegen de jazz aan. Hè. Dus, ja, ja, ja. Uh, ja, dat hebben we wel gehad. Mooie jazz ja, ja, ja. festival. Ja, echt... Nou, Daar hoor je ook meestal wel een beetje blues. Uh, okay. zeg maar. nou, echte blues, rauwe, rauwe blues is heel mooi om te horen. Nou, Deze editie is, uh, komen twee internationale top acts. En dat is uh, Steve West. Uh, hij heet West. Hij heet Steve Westen heet hij, uit uh, uh, Engeland.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 Uh, en dat is uh, geweldig natuurlijk... als je dat in de blues-sfeer gaat horen. En een andere meneer... Die, uh, waarvan ik de naam niet kan uitspreken... die komt ook... Uh, maar die komt helemaal uit New York naar Haarlem toe. Wow, Om. en die ja. andere uit, en, uh, uit, uit uh, Engeland. Ja, uit Londen. En dat gaat allemaal gebeuren, dames en heren... op zaterdag 17 juni... in de patronaat uh, Kleine zaal. Acht uur begint het. En kijk even op harlembluesnight.nl. Dan als laatste...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 Een mooie vierde plek in uh, 1998. Met deze Nederlands talig geplaatst. En als je dat kat gejankt dat van daar hoort nou, Wat een verschil zeg. Ongelooflijk. Hier is trouwens uh, Steve West Weston. Komt hij aan lekkere blues. Come on, baby yeah, be my guest.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 hoe gaat het nu met de verkoop van uh, vinyl in uh, Haarlem en omgeving, uh, Benno? Ja, en daarvoor hebben we aan de telefoon Amos. Uh, en, uh, goedemiddag, Amos. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Nou, welkom in de uitzending. Het is allemaal een beetje uh, uh, snel, snel, snel gegaan. Maar uh, dat ja. maakt niet uit. We gaan eens even praten over die uh, de LP's, de singles. Worden er eigenlijk nog singeltjes gemaakt tegenwoordig, uh,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 Wij hebben geen platenzaak nee. meer in Zandvoort. Nee, daar ga je naar Arnhem, maar dan ga dus, je daar uh, een dagje platen uh, doen. Een tweede filiaal, uh, zit dat er nog in voor jullie of niet? <laughs> nou, we waren net zo independent. Uh, en, uh, en, en, nee, wij zijn, wij zijn niet van een franchise-organisatie. Uh, we zijn helemaal uh, op ons eentje en dan zouden, we, dan zouden we weer een franchise worden, toch? We moeten, we moeten klein blijven, toch? Ja, zo dus is dat. leuk. Het moet overzichtelijk blijven.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 Dat net 10 seconden, Benno. En 10 seconden. net 10 seconden, ongelooflijk. Maar uh, ja, een mooie vinylplaat 6, uit uh, 1982. 5, Je hoort David Christie en cello. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.